Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Trudy Vendrig met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte heeft de koningin voorgesteld... dat hij zelf een concept-regeerakkoord gaat schrijven. Andere partijen kunnen zich daar eventueel bij aansluiten. CDA en PVV zijn het daarmee eens... De Partij van de Arbeid wil het liefst een kabinet van VVD, CDA, PVDA, D66 en GroenLinks. Maar ook een middenkabinet van VVD, CDA en PVDA is bespreekbaar, zei fractieleider Cohen. Vandaag ontvangt de koningin nog de leiders van de resterende partijen. In Frankrijk en Groot-Brittannië worden vandaag stakingen gehouden die een deel van het openbare leven kunnen platleggen. In Frankrijk hopen vakbonden dat 2 miljoen mensen zullen meedoen aan protestacties tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd. In Londen zijn medewerkers van de metro begonnen aan een 24-uur staking tegen bezuinigingsplannen. Londenaren moeten rekening houden met een chaos in het OV. De Nieuw-Zeelandse stad Christchurch is getroffen door zware naschokken. De zwaarste schok had een kracht van 5,4 op de schaal van Richter. De bevolking van Christchurch was gewaarschuwd voor naschokken, daarom brak er geen paniek uit. De aardbeving van het afgelopen weekende heeft ruim 150.000 huizen beschadigd in de stad. Gisteravond werd het centrum weer vrijgegeven nadat alle hoge gebouwen waren gecontroleerd. De schade in Christchurch wordt geschat op zeker 1 miljard euro. De politie van San Francisco heeft een man gearresteerd op het dak van een wolkenkrabber. De man had de Millennium Tower beklommen met behulp van zuignappen. Volgens lokale media ging het om een 54-jarige man die heel vaker wolkenkrabbers beklommen heeft, onder andere de Sears Tower in Chicago. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 17 doden gevallen toen een zelfmoordterrorist een auto liet ontploffen bij een politiebureau. Zeker 40 mensen raakten gewond. De aanslag werd gepleegd in de stad Lakimarwad. In die regio maakt het regeringsleger jacht op talibanstrijders. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag en vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droger tot maximaal 17 graden. Morgen is het bewolkt en buiig, dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het, oh, het. en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zom, zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de herhaling van zondag in Kennemerland. in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8 Zandwoord 106.9 Dit is Zondag in Kennemerland.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 waren ze dan, de heren van Crosby, Stills, Nash en Young. En ja, we zijn weer gewoon aan het ballen. Zwanenburg tegen de BVC Bloemendaal vandaag. Nieuw seizoen begonnen. het Jerk. De Blauw, die praat ons helemaal bij vanaf het terrein van Zwanenburg.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 ...wat een uh, goede voorbereiding gehad heeft... ...en uh, ja, alles nog gewonnen heeft uh, in die voorbereiding. Dus er is uh, praktisch alle wedstrijden vijf, uh, vijf uh, gewonnen... ...en eentje gelijk gespeeld tegen Van Nispen. Dus uh, ja, dat is al goed gegaan. Maar nu gaat het om het echtje natuurlijk. Wat doen nou wat uh, twee nieuwe spelers heeft... Uh, ...dit jaar uh, binnen zijn, uh, zijn selectie? Dat is, uh, dat is uh, Terence uh, Serzan... En Ozan, die is er gekomen. Die zijn gekomen van eentje van Olympia. En eentje is er van Heinz gekomen. En dat zijn goede aanwinsten binnen het team van Bloemendaal. Voor de rest is er niks gegaan bij Bloemendaal. En is het team intact gebleven. Op dit moment is het tennis die de bal heeft aan de linkerzand. Tennis, plaatsen we dan door aan de linkerkant naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke gaat erachteraan. Plaatsen we in één keer tegen in het En komt er de bal ook. Maar die wordt eruit gehaald door de verdediging van Zwanenburg. En is daar Ozan die er goed tussen zit. Oostan die die de bal in zijn voet heeft. Gaat dan om een man heen. Moet dan nog een keertje om Heen. En en uh, wordt dan gevloerd, en dat wordt een, uh, wordt een vrije trap. Dan uh, op een meter of twintig uh, van, het, uh, van het doel af, en dan uh, zijn de aangewezen mensen daarbij natuurlijk. Dat is het uh, geisje op uh, die erbij staat. Uh, dat is het Tim Joan en Oosan uh, die erbij staan. Oosan die een goed schot ook in zijn benen heeft, en staan de overleggen wie dus nu die vrije trap uh, gaat nemen. Bloemendaal, want ook een nieuwe keeper, een nieuwe trainer heeft dit jaar. Dat is uh, Rob Michel. Rob Michel, geen onbekende binnen de ploeg. heeft jarenlang zelf gehoebeld bij, uh, bij, uh, bij uh, Bloemendaal, en uh, is er ook al vijf jaar trainer geweest. Komt die vrije Trap, die zullen we erbij nemen. Ga je shampoo, ga je de bal klaar. Tim Jan staat erbij. Ga je Jan staat erbij. En Ozan staat erbij. Gaan even kijken, hier gaan gaat nemen. De heeft zich dat die genomen Maar gewoon Tim Jan gaat het toch trappen. Tim Jan, nee, springt er overheen. En dan is het uh, uh, Ozan, die waarschijnlijk gaat trappen. Ozan, plaatst het aan de rechterhoek! En die gaat flank naast hem. Dat is een 3, 4 centimeter dat hij naast die paal gaat. En dat was een goede, goede poging van uh, Ozan. Om op een meter of twintig, uh, van het doel. En dat betekent uh, dat die kans uh, verkeken is. En dat Zwarenburg eruit uh, kan gaan komen. Zwadenburg aan de linkerkant heeft die bal aan zijn voeten. Gaat kijken wie hij enkel spelen. Maar dat is Tim Beren. Die vandaag op de rechterpositie uh, rechter positie staat. In de aanval. Uh, die dus uh, speelt. Achterin, uh, achterin is Nu weer linksback geworden. Omdat uh, Joost Hofker afwezig is uh, tijdens de hele voorbereiding. Dus uh, Robichal heeft gekozen dan voor Stijnmepeke. Uh, die het in de volgende erg goed gedaan heeft. En is ook de nieuwste kans geeft in de competitie. Leunis heeft de bal eens voet. Gaat kijken hoe hij één kan spelen. Die dan plaatsen op uh, Beren. Beren kan er niet bij komen. Die is Zwaneburg hieruit kan komen. En is daar Tim Jon Die goed aan uh, het jagen is. En uh, is het toch Zwaneburg die wel wakker opbakken. Zwaneburg aan de linkerkant verteld. Wordt dan doorgeplaatst uh, naar de nummer 7. En dat is Martijn Hemelaar. Martijn Hemelaar heeft die bal nog steeds zijn voeten geplaatst. In het centrum van de verdediging is de nummer, de, nummer 9. Richard uh, Putt hierbij gekomen. Maar het is Tim Joan Die hebben we goed opgepakt. De Tim Jong naar de linkerkant hetzelfde heeft die bal op zijn voeten. Moet dan een schijnbeweging maken. Moet op zijn heen, maak de goede schijnbeweging eerst Moet hem nu gaan voorzetten. Heeft die bal nog steeds voeten, Dan nog een schaar. Plaatsen we nu voor, maar dan wordt die bal uh, tot de uh, hoekschop getrapt door een uh, paal. De lange. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar oplevert voor het doel van, uh, van de doelman van uh, uh, Zwaneburg. Gremb van Schagen. De bal wordt klaargelegd. En het is Terrence die we gaat uh, trappen. Terrence uh, gaat kijken waar hij hem kan uh, plaatsen. Rommeland gaat naar voren. Alle koppers zijn mee. En uh, de scheidszetter geeft het seintje dat die genomen kan gaan worden. Het is uh, Terrence die, uh, die gaat hem trap. Komt die bal hoog voor. Voor de eerste paal. Maar die komt niet goed. En dat betekent dat hij weggekopt wordt. En weer nog een keertje een hoekschop nou mag worden door uh, de linkerkant. Dat zal wederom door Terms uh, gedaan worden. Terms legt die bal wederom klaar. Moet ik dan gaan indraaien, die bal. Komt die bal hoog voor die pot. Komt die ook weer, moeten de koppers erbij komen. Het is, is het ja die eronder doorspringt. springt, maar het is beren die er door de wijk komen. Weer naar Oost. De plaatst weer richting het doelmond. Daar is het doelmond. Die hem kan pakken en hem kan overschagen. En dat betekent dat hier is natuurlijk na een uh, kleine 10 minuten... Opzicht. Nee, een kwartiertje. 1-0 voor nee, Keeps, my phone and other stuff I've lost combined See, straight thinking didn't seem so cool So I make random decisions like leaving you and quitting school But I can turn it around I can only break it down a thousand times in my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 Daar dus. Uh, duidelijk, dan uh, is er nog uh, meer. Want ja, uh, het voetballen gaat uh, gewoon door. Een van de clubs in Nederland die voldoet aan alle boekhoudkundige eisen en die ook eigenlijk helemaal niet echt financieel een problemen is, is Telstar. Want uh, de ploeg uit de IJmond en voetballend aan Schoneberg uh, heeft uh, vrijdag de thuiswedstrijd tegen FC De Bosch met 3-0 gewonnen. En Telstar nam in de eerste helft de leiding door een score van Twan van Huis in de 24e minuut. En na de rust was het uh, Selmo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 Fabian de Dammers weer terug naar de wedstrijd Zwaneburg tegen Bloemendaal. Daarover Tjerk de Blauw. Waar het van nog steeds 1-0 is voor Zwaneburg. Maar het had ook wat 2-1 kunnen zijn. Net een kopbal van Terms op het hout. En daarna net een kopbal van Weidy in de kruising, maar ook op het hout. En dan was daarna nog een schot van Oberzand. Van, van, van nee, en die gingen vlak langs de paal. En dat betekent dat het hier een stand nog steeds 1-0 is aan Bloemendaal. En Bloemendaal is beter. Roem het Doe we nou beter het voetballen. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. Gijsje ze hij heeft de bal. Laatste hem aan de rechterkant van het veld. Helemaal naar Ozan. Oosand komt hem terug aan klooster. Wilco Klooster heeft de bal zit zijn voeten. Gaat kijken wie eigenlijk kan spelen. Gaat er over de middellijn heen. Gaat er steeds ruimte gaan maken. Gaat er steeds door met die bal. Gaat er nog steeds lopen met die bal. Maar hij moet gaan plaatsen. Dit is bij die. Blijf die. het dan niet goed. Maar Ozan corrigeert het hier. plaatst plaatsen. Probeer hem dan te plaatsen naar, naar de Terras. Maar die kan er niet bij komen. betekent dat de uh, zwanen weer eruit moet komen. Dan moet Leunis gaan corrigeren. Dat doet hij ook heel goed. En Wilco klooster. klooster naar de rechterkant. Heeft die bal voeten. Moeten we gaan doorplaatsen. En leunen ze, leunen ze, maakt ook ruimte. En uh, leunen ze zo door.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 maar ze zullen we het nog een uit uit de tent. Waar weer eh. Zwanenburg even tent lopen. Zullen we misschien de bal aan zijn voeten heen gaan we kijken? We komt nog in midden? gaan plaatsen dan diep richting Tim Jong. Tim Jong kan hem aannemen. En uh, heeft die bal nog steeds zijn voeten. Moet nu een actie gaan maken. Doet dat ook heel goed in het stadsgebied. En moet het dan gaan plaatsen aan, aan, aan Beren. Beren haalt er één keer uit. Maar dan de, de kast die bal eraf op een cel uh, van Zwanenburg. En dat betekent dat Zwanenburg eraf gekomen via het middenveld. Komt die bal diep richting, uh, richting de, de nummer vijf, Joris van Tol. Maar dat is Pieter niet er goed bij. Komt. En dan moet het daar nog gecorrigeerd worden. En dan wordt het, het 2-0 hier in die wedstrijd. Het is van tol door een klusbal. En dan staat de Zwanenburg hier na 25 minuten op een 2-0 voorsprong.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 b b b b curve Zou ook nog wel, misschien, op het trein van Zwanenburg kunnen. Hoewel, Zwanenburg staat voor met 2-0 tegen Bloemendaal. Maar of daar een verandering in is gekomen, dat horen we nu van Tjerk de Blauw. Nog steeds 2-0 voor Zwanenburg. Maar ja, het wil het ook niet in bij, bij Bloemendaal. Net een goed schot van Gijs-Jan En die keeper die kon hem net wegtikken. Nu wil hij aanvallen aan de linkerkant. Dus Peres gooit die bal ook voor. En dan moet Baardi erbij komen. Die kan er niet bij komen. Die bal die wordt weer weggewerkt aan de verdeling Zwanenburg. Want Tim Jan die goed tusspringt, springt, is dus Jeroen de Dikker die die de bal verovert. Jeroen de Dikker,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 En zo is de stand hier twee jij geworden, maar het was uh, Tim Jones die eerst over torpedeerd werd door de keeper. Want dat is een heel belangrijke call. Vlak natuurlijk voor die, ja, vlak voor die aansluiting is een hele belangrijke natuurlijk van, uh, van, uh, van Tim Jones hier uh, in uh, 35 minuten van die wedstrijd. En dat betekent dat de stand hier 1 tegen 2 is.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 You Don't think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 Kies het radiostation dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Vier Fem Zandvoort. Luister naar jouw keuze. G-Man, g, -man, g -man.